Bredenburg naar Plaat. Bredenburg naar Rottermerplaat. Godfried, ben je daar? Over? Ja, ik ben er hoor. Um, zeg, ze hebben weer een geweldig pak getropt. Met uh, Geneve erin. En, uit Groningen. En, uh, en, en koekjes die heten Bruidstijgtjes. Over... Dat is erg goed, ja. We zijn er erg blij mee. Maar ik dacht dat het beter was als we daar niet over repten in de uitzending wat er in het pakket zat. Ben je het daar een beetje mee eens? Over. Twee zinnen. Ik wou zeggen dat ik aan bruidstijdjes dus niet veel heb. Hier, het mag toch wel een beetje vrolijk zijn. Ja, ja, ja. Over. Uiteraard moet je vrolijk zijn. Dat is verplicht. Zeg, uh, maar die Geneve en zo, maar goed. Uh, moet je luisteren. Het is de bedoeling dat we... In de uitzending contact gaan zoeken. Hè? Dus niet uh, ervan uitgaan dat je er al zit. Ik ga je namelijk na een korte inleiding oproepen. En dan, uh, dan kun je overgeven. Dan stel ik nog geen vraag. Dan heb ik nog een klein stukje. En dan stel ik de eerste vraag over de moeilijkheden. Is dat begrepen? Over. Dat is begrepen. Over. Goed, hoe is het ermee? Over. Um, we, we slecht geslapen. Ik sliep in om half vijf. en uh, maar Toen heb ik geslapen tot... Uh, ...half negen... Nee, tot negen uur geloof ik... ...vandaar dat ik dat gemist heb... ...dat vond ik heerlijk... ...toen zijn er twee straaljagers... ...die hebben drie duikvluchten op het tent ondernomen... ...je weet niet wat dat voor lawaai is... Zeg. ...dat zijn strategische oefeningen... ...die misschien wel nut hebben... ...maar ik schrok me rot gewoon... ...over... ...zou je bij de luchtmacht willen? Over... ...nee hoor... Ik, ...nee, ik wil niet bij de luchtmacht... ...nee... ...over... Mooi zo, dat weten we dan ook weer. Goed, uh, het gaat dus goed met je, je klinkt erg opgewekt. Ik had wel eens de indruk dat je, een ochtend, dat je geen ochtendmens bent, hè? over. Uh, ik heb het s ochtends moeilijk, omdat ik slecht slaap door enorme klappen van het zeil. En dan word ik uh, s ochtends een beetje rullerig en koud wakker. En uh, dan zet ik een kopje thee, ik ontbijt niet zoals je weet, ik kan het gewoon niet. En dan na die thee voel ik me beter. Dan ga ik even in, de, in het rondlopen. En dan uh, ben ik weer boven Jan. Maar het begin is moeilijk. En s'nachts is moeilijk. Over. Dat is zoals alle begin is, hè? Uh, hoe is het met die zandstorm? Over. Nou, uh, de tent sluit uh, zeer goed. Uh, er is geen zand binnengekomen. Maar het is uh, nog steeds een enorme orkaan, naar mijn begrippen. Maar dat komt omdat ik hier op een platte plaats zit. Ik denk dat het bij jou een gewone stevige bries is. Is dat zo? Over. Ja, dat is inderdaad. Het water in de slotgracht gaat heen en weer. Er zitten wat golfjes in, maar het is niet meer dan een behoorlijke bries. Over. Ja, zullen we dan maar... Uh, uh, uh, uh, dus jij begint met de moeilijkheden. Daar maak ik dan een blokje van. Dan de lichtzijde. Daar maken we ook een blokje van. Weer nog over de bergtreppen. Uh, anders wordt het zo ernstig. Over. Ja, over de baard trep ik hoor. Dat staat er allemaal bij. Ik begin met moeilijkheden. Mijn vraag is namelijk: Godfried, ik wil toch wel weten of er in die 24 uur moeilijkheden zijn geweest. en of je het na deze zes dagen moeilijker hebt dan ooit. Ben je het eens met de formulering? Over. Ja, daar ben ik het wel mee eens hoor. Ja, ja, goed. Oké, okay, dan gaan we wachten op de uitzending. Je weet dat ik dan in de uitzending mij angstig ga afvragen of je er wel bent. En dan, dan horen wij het resultaat wel. Als je er nog iets aan toe te voegen hebt, dan kun je nog even overgeven. Daarna krijg je het decor uit Hilversum. Over. Well, je zou kunnen zeggen dat je om 9 uur geen contact hebt gehad om een beetje spanning te maken. En dat je dus benieuwd bent of ik er ben. Ik weet verder ook niks weer te zeggen. En ik wacht nu rustig af. Over. Ja, dat klopt. Dat stond al in mijn tekst. Uh, we, we maken het een beetje zo. Je krijgt nu uh, de, het programma uit Hilversum en we spreken elkaar dus voor het eerst weer in de uitzending.